Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan driekwart van de volwassenen in Europa is helemaal gevaccineerd. De Europese Unie maakt die cijfers bekend. Europa heeft veel meer vaccins gekocht dan dat er nodig zijn. Intussen zijn er al meer dan een miljard prikken naar andere landen in de wereld gegaan, zegt Ursula von der Leyen. The European Union is doing its part. On top of our experts, we will donate at least 500 million doses of vaccines to the most vulnerable countries. De EU en de VS zien graag dat volgend jaar 70% van de hele wereld volledig gevaccineerd is. Op de G20-top volgende week gaan ze het daar met andere landen over hebben. Camille E., een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries, blijft in de gevangenis, hebben de rechters besloten. Camille E. zou de vluchtauto hebben bestuurd, maar hij zegt zelf dat hij alleen was gevraagd iemand te vervoeren die hij niet kende. Ook Delano G. blijft in de gevangenis. Hij zou de schutter zijn geweest. Flinke rode cijfers voor PSV. De voetbalclub leed vorig jaar een verlies van ruim 23 miljoen euro. Het eerste verlies in 10 jaar tijd. De Eindhovenaren hadden veel last van de coronamaatregelen... waardoor het stadion vrijwel heel het seizoen leeg bleef. Terwijl voor veel kinderen de herfstvakantie is begonnen, gaat een groep kinderen vandaag voor het eerst weer naar school. Het zijn kinderen uit Afghanistan die afgelopen zomer met hun ouders uit dat land zijn weggehaald. De afgelopen weken zaten ze in de noodopvang Heumensoort en nu kunnen ze eindelijk naar school. is we come in this school. Uh, I am very happy. Ze krijgen de komende weken vooral Nederlandse les, maar bijvoorbeeld ook wiskunde, tekenen en gym. Het weer nog, zon en wolken. Tot de avond blijft het droog. Dan vanuit het westen regen. Morgen een grijze dag met motregen en 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A7 van Heerenveen naar nou, Horen, daar heb je nu een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 with my emotions, I want you so Boy Na twee uur Zandvoort een hele middag. We zijn er weer vanaf Tolweg 10a. Dit is Zandvoort op zaterdag in een lekker zonnetje. Goedemiddag, Albert-Jan. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers niet te vergeten. Ja, zoals het zo vaak is, eh, als wij binnen zitten gaat het zonnetje schijnen. Hè? Ja, jij bent net eh, nog even buiten geweest. Ja, heerlijk ja. weer hè, op het dit moment. Zalig na zomer weer, heerlijk. Nou, geniet ervan. En wij uh, zijn er drie uur lang op de radio. Goedemiddag allemaal. Ja, klopt. Allereerst even Nou ja, dit weekend uh, op het circuit Zandvoort... Uh, de finale races. Ja, het uh, terugkerend uh, race-evenement, tweedaags race-evenement. En dat is dus eigenlijk de feestelijke afsluiting van het zomer van het race-seizoen. Dus vele coureurs, familie, vrienden en kennissen zijn uh, dit weekend op het circuit aanwezig. En mocht u nou uh, toevallig uh, ook in Zandvoort zijn dit weekend... Uh, Kijk, ga dan lekker naar het circuit. Want het is twee dagen uh, hele uh, afwisselende races. En normaal gesproken zijn wij er ook altijd bij, dankzij onze Willem van Densen, onze vaste uh, reporter over het circuit. Maar hij is dit weekend niet aan, op het circuit aanwezig. Heen. Helaas, niet. Helaas nee. niet. Maar in ieder geval, bent u in zijn antwoord. houdt u van racen. Ga dan kijken, de finale races. Een heel afwisselend programma, twee dagen lang. begint elke dag om tien uur tot ruim uh, na vijf. Goed, uh, Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Uiteraard, de uh, vastluisteraars en kijkers weten het natuurlijk. Half vier hebben we de evenementenagenda. En om half drie het weerbericht. Blijft het zo mooi de komende dagen? komt er verandering in. U hoort daar uh, alles over rond de klok van half drie. Dier van de Week was een probleem. We hadden Fenna, weet je wel, dat we dat drie, drie weken lang, uh, want die zaten in eentje nog uh, als uh, enige hond in het asiel. Heb je maar, goed nieuws of ja, niet? Ja, het is gereserveerd. Mooi. En uh, er zaten op dit moment vijf honden in het asiel, maar ze zijn allebei, alle, alle vijf al gereserveerd. Dan wel alweer een dak boven hun hoofd gekregen. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Maar ja, wat moet je dan, hè? Nou, dan gaan we maar naar de konijnen en de, en, en de knabbels. Uh, en dan hebben we het, uh, dit, dit keer over bibbel en uh, non-non. Ja, ik zeg het goed. Non-non. Non-non. Uh, het is een stelletje en het heeft uh, best wel wat onderhoud nodig. Uh, omdat er langharige zijn en langoorknabbels, uh, uh, om het zo maar eens te zeggen. Dus die gaan, willen graag met z'n tweeën geplaatst worden. Dus dat om half vijf. Uh, het gedicht van de week is ook geen probleem. Uh, kwart voor vijf is het een, een, alle, dat allemaal onder de titel Flirten met Jou. Echt een aanrader voor de liefhebbers van het gedicht van de week. Uiteraard hebben we Zandvoort nieuws in het kort. We hebben natuurlijk diverse uh, berichtgevingen uh, uit Zandvoort zelf. Uh, we zijn ook bij het voetballen, en dat is dan dankzij Jan van der Leden. Ja, geweldig zo voorzitter. Heerlijk. Ja. Uh, om half drie begint die wedstrijd. Uh, tegen Waterwijk ASC. Weet jij waar ASC voor staat? Geen idee, maar ze komen uit Almere. Ze komen uit Almere. Dus om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen... met Jan van der Leden. Wat is een leuke dag op Duintjesveld... want uh, na afloop van de wedstrijd wordt er gezellig geborreld... met z'n allen en een hapje gegeten. Dus we uh, gaan vragen hoe dat allemaal gaat verlopen. En hopelijk dat uh, SP antwoord uh, deze wedstrijd winnend kan afsluiten. Uiteraard, kwart over vier hebben we ook tijd voor Pit Report... En uh, dankzij uh, Henk Keur uh, herhalen wij uh, het eerste uur uh, rond de klok van kwart voor de drie het interview wat uh, onze collega Jelme Koper vanmorgen uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort had met de verrassing, want dat, zo stond het in de programmering, nou die verrassing bleek dan Jerry Kramer te zijn. Want uh, de, zij gingen in het gesprek over de nieuwe politieke ambities. Met het zicht alweer, ja, dan komt hij, op de komende verkiezingen. Nou, dat interview dat willen we ook niet onthouden. Dus dat rond de klok van kwart voor drie. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En ja, kijken, kan je ook naar de dansmarathon, ah, uh, Albert? Op, ja, op. want vanavond uh, is uh, de grote finale op uh, SBS 6 uh, zo rond 10 uur. En dan weten we welke koppel uh, de winnaar zou zijn van de succesvolle, helaas niet, marathon. Ja, ze hebben de dag uh, top 25 hebben ze nog zeker niet behaald uh, met uh, de DOS Marathon uh, op uh, SBS6 uh, Overton. En dat zit er ook niet in, maar zo rond de 200.000 mensen hebben er toch uh, naar gekeken. Ik heb er nog niks van gezien, ik weet ook niet hoeveel uh, koppels er nog in zijn. Geen enkel idee, vanavond wordt in ieder geval uh, de winnaar uh, bekendgemaakt... En dan weten we wie de 100.000 euro, want dat weet ik dan wel, gewonnen heeft in de eerste editie van de Dans Marathon. Nou, we gaan het er verder niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is het Zandvoorts nieuws. Want er is wel weer het een en ander gebeurd. Gisteren onder meer een brand. Daarover straks veel meer na deze single van Michel Pelo. A falar. Como é que é nossa, nossa, als je me maakt, Nossa, je me me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te me Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Temba! Na palada a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. tome coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mandou. Assim você me mata. Ai, se me te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Oh. Eu je me maakt, als je me Ja, je me ai, se heel te pego, ai, ai, se je te pego, hei, va! Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, het is kwart over twee geweest. Ja, ik zei het net al, er is weer heel wat gebeurd. Je hoort dat van Albert-Jan. De brandweer van Zandvoort is gisteren rond half zes avonds gealarmeerd... voor een gebouwbrand op de boulevard Paulus Lood. Al snel werd er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Er was brand met flinke rookontwikkeling bij strandpaviljoen Hippie Fish. Meerdere eenheden, waaronder ook de tankwagens, spoedden zich ter plaatse. Ook de politie werd opgeroepen om bijstand te verlenen.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 En het liep meteen storm op de website van het Dutch GP. Op de Formule 1 kalender staat dat de Formule 1 circus op 2, 3 en 4 september 2022 weer afreist naar Zandvoort. Na een nog enigszins sobere editie van dit jaar, nou, een sobere tussen aanhalingstekens luisteraars, zal volgend jaar echt de Ultimate Race Festival plaatsvinden. Dan zullen naast het Formule 1 spektakel ook veel entertainment worden georganiseerd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 op de website van de Rijksoverheid. Voor alle zekerheid nog even www.testenvoortoegang.org. www.testenvoortoegang.org. Nou, we reden gisteren langs en toen was het super druk, hè? Ja, er staat oh, steeds een rij voor de, de deur. een hele rij. Jaarlijks, jaarlijks wordt op het Nederlands Filmfestival... onder andere de Lewis Hartloperprijs uitgereikt... aan een verdienstelijke auteur of journalist. Voor zijn filmrecensies voor de NRC, Handelsblad, Parool en Scope. En als oprichter van het filmblad Filmfun kreeg Zandvoorde Thijs Okkersen... Uh, tot zijn grote verrassing dit jaar dat de, de Lewis Hartloper oeuvreprijs overhandigd. De Lewis Hartloper oeuvreprijs is pas voor de tweede keer uitgereikt. De eerste ging in 2015 naar de journalist Peter van Buren. Thijs Okkersen verdiende deze oeuvreprijs als geen ander. En tot slot, het is de bedoeling dat in 2022 in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid wordt uitgerold. In het aanloop van het, naar het vaststellen van een nieuw regime zijn meerdere uh, onderzoeken gedaan naar de wensen van bewoners en bezoekers. De resultaten uit deze onderzoeken zijn nu openbaar gemaakt. Later in deze uitzending, wellicht in het tweede uur, komen we hier uitvoerig op terug. Dankjewel Albert-Jan, dat was het uh, nieuws in het kort uiteraard ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem niet hebben, download hem dan nu, hij is zonder meer verkrijgbaar in de Playstorm. Straks uh, weer het uh, weerbericht, nou het zonnetje schijnt uh, lekker in Zandvoort. en de herfstvakantie is begonnen. Nou, ik heb hem hoor. De Antille hits van uh, deze week. Van de Nederlandse Antille. Dat is deze Holiday. It's a holiday. It's a holiday. You En okay, Zo gingen we even naar de Antillen met de antillen hier van deze week. joh, de Holiday. En inderdaad, de herfstvakantie is begonnen. Dus uh, ja, laten we hopen dat het weer wat we vandaag hebben, dat, uh, dat we dat uh, blijven houden. De komende dagen. albert John heeft het uitgezocht en je hoort het zo duidelijk na deze. We like a you blues me distant There's not much time left today. En ook voor de goede muziek zou ik zeker naar de Zandvoortse radio luisteren. Je hoorde Tom Krokken en uh, Life is the Highway. Zandvoort weer Inmiddels half drie, lekker zonnetje in Zandvoort, maar blijven we dat houden Albert-Jan? Uh, dan moet je gewoon blijven naar CFM blijven luisteren, dan hoor je het vanzelf. Nou, vertel. Er staat een rustig weekend op het programma. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op naar 13 tot 15 graden. Morgen wordt het een graadje warmer, maar de zon krijgt het ook iets lastiger. Met name in de noordelijke helft dan zal het een groot deel van de dag tamelijk grijs zijn. In het zuiden zal echter nog een groot deel van de dag de zon tevoorschijn komen. De wind draait geleidelijk naar een zuidelijke richting. Maandag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige zuiden tot een zuidoostenwind. Daarna wordt zachtere lucht aangevoerd... waarin het kwik stijgt naar 15 graden in het noorden... tot lokaal 18 in het zuiden. Met een stevige zuidwestelijke stroming... wordt zachte lucht uh, die dinsdag over ons land geblazen. De temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden. Het weerbeeld laat in de ochtend geruime tijd regen zien... in de middag trekken buien over het land... maar tussendoor schijnt ook de zon. Woensdag kan het in het zuiden 20 graden worden. Ja, u hoort het goed, in het zuiden. Elders stijgt het kwik naar 17 tot 19 graden... en trekken talrijke buien over het land... en er staat een stevige zuidwestenwind. En vandaag donderdag doet de temperatuur een stap terug... en komen de maximaal op gebruikelijke waarde van 13 of 14 graden uit. Het weerbeeld blijft dus met lage drukgebieden in onze buurt. En wat betekent dat specifiek voor Zandvoort? Het wordt morgen bewolkt, maar droog in Zandvoort. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 13 graden Celsius... en is de wind matig windkracht 3...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 Nou. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. Toch nog uh, redelijke weer in ieder geval een redelijke temperatuur de komende dagen. Dat was het, weer. het En onze zuiderbuur Stroma E heeft een uh, nieuwe single en die heet Santé. A ceux qui non ont pas. A ceux qui non ont pas.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 À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant De toute façon, on est payé pour le faire Tu te prends pour ma mère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 Aux insomniaques de profession et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Na een periode van 8 jaar is u weer terug hè, Stroma E. Met een uh, leuke nieuwe single die je uh, zojuist hoorde op de Sanfoodse radio. Dat was Santé. Zo dadelijk gaan we naar uh, Duintjesveld Toerval. We hebben het voor elkaar gekregen hoor. Jan van der Leden is speciaal voor ons uh, aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. SP Sanfood tegen Waterwijk. Maar eerst deze van Aretha Franklin. Do you do your you do, but you must be living De zinger van Rita Franklin. Vanmorgen hadden wij het programma Goedemorgen Zandvoort en Albert Jan. Volgend jaar zijn ze alweer de gemeenteraadsverkiezingen. En wat ja. denk je? Er komen nieuwe politieke partijen bij. Ja, maar laten we even teruggaan. We zouden namelijk naar het voetbal gaan eerst. Hè? Oh ja, dat is ook en zo. En wij keurig uh, uh, uh, gebeld met Jan. En ik wil een heel verhaal van, nou, ik uh, even wachten. En dan kom je zo in de uitzending. Hij zegt, ho, ho, ho. Ze zijn nog niet begonnen. Nee, en dan wordt het heel lastig. <laughs> dan wordt het lastig. Van de, huid, de politiek nu. Dus we hebben nou uh, gezegd... Van, uh, be, uh, zo tegen 5 over drie gaan we voor het eerst uh, schakelen. Dan zullen ze ongetwijfeld uh, zijn begonnen. Ja, goed, klopt. Uh, vanmorgen, goedemorgen antwoord. En er was een verrassing, stond daar uh, in de programmering. Ik was natuurlijk razend benieuwd welke verrassing dat, zijn, dat zou zijn. Maar dankzij Henkeur weten we wie het is. Het is namelijk uh, Jerry Kramer, want die... Uh,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 Ja, zo'n nieuwe partij, dat moet nog best wel wat werk. En welke voorbereidingen liggen er nog voor jullie? Nou, waar we nu mee bezig zijn: ik heb net verteld, we hebben statuten op moeten stellen. Dus je moet als je als een partij wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen, moet je je registreren.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 Want het wordt... Ja, maar dat is ik, nou weer ik, precies, Gert. Kijk, en jij zit dan zeg maar als wat ouderen. Dus dat waar die jongeren helemaal geen behoefte aan hebben. Die willen helemaal zich niet meer aansluiten bij een VVD van D66. GroenLinks? Nee, ook niet. Dat, dat, dat dat... Was op een gegeven moment was dat een raasje bij GroenLinks. Hè? Iedereen liep, Heel jongeren liepen achter uh, Jesse Klaver aan. En dat is niet meer zo. Ja. De, de, de, de, het, het, het idee dat we socialisme, liberalisme hebben, daar gaat het helemaal niet meer om.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 Allemaal een beetje. Allemaal een beetje. Oké, okay. nou, ik wens dat, jullie uh, veel succes. Dat zijn grote ambities en we wensen ja. inderdaad heel veel succes... met de aanloop naar de verkiezingen. En natuurlijk met het uitdragen van ja, toch wel dit nieuwe geluid. Uh, Jedy Kramer, dank je wel. En jullie ook bedankt. Dank je wel. Ja, jij had het er net over, uh, Albert Young. Dat was dus de verrassing vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. We hebben een verrassing, een nieuwe partij dus uh, in, uh, in Zandvoort. Met een uh, oud-gediende, Jerry Kramer. Ja, en met een uh, nieuw-gediende, hè? want hij liet de naam wel vallen. Uh, Kim Keurans van de dochter van Belinda, dus die gaat ook in de politiek. En er zullen waarschijnlijk nog veel meer uh, jongeren zich uh, aansluiten bij uh, deze partij... Jong Zandvoort, het gaat eraan komen volgend jaar tijdens de verkiezingen. En we wisten uiteraard heel veel succes. Nog, nog even voor de voetbalfans. Ik meldde het om vijf over half drie al. Dat we contact hadden gehad met Jan van der Leden en dat de wedstrijd nog niet was begonnen. Dan heeft u natuurlijk ook niks te melden waarom die wedstrijd later is begonnen. Want hij is inmiddels wel bezig. Dat horen we om rond vijf over drie als we voor het eerst live gaan schakelen met uh, Jan van der Leden over uh, waarom de wedstrijd later is begonnen. Dat even voor de voetbalfans onder u. Dankjewel, Albert-Jan. Zo dadelijk inderdaad uh, veel meer in het uh, tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen ze tot zometeen. En uh, we gaan eruit uh, met deze van Duran Duran. Hier is de Wild Boys.